Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders gooien hun tank massaal vol met Belgische benzine. Want bij onze zuidenburen is tanken vanaf vandaag een stuk goedkoper. België heeft de accijns verlaagd en per liter scheelt het ongeveer 17,5 cent. Deze mensen uit Nederland waren er al vroeg bij vanochtend. Ja, de accijns gaan hier omlaag. Goeie dus een uh, hele goede prijs. Dus uh, is het nog eens uh, leuk om te tanken. Ja, we, we, we moeten naar het westen. Dus uh, ik heb de route erop aangepast. Dus ja, dat, maar dat loopt wel inderdaad. Dat scheelt, uh, even kijken, 50 centiliter. Per 1 april gaan ook in ons land de benzineprijzen omlaag. Italië komt met een flink steunpakket om mensen te helpen met de stijgende energieprijzen. De regering maakt bijna 4,5 miljard euro vrij. Hiermee zouden miljoenen gezinnen geholpen moeten zijn. Het land wil dat er volgende week in Brussel concrete plannen besproken worden om de prijzen te verlagen. In zomeren in Noord-Brabant is een kind aangereden tijdens het verkopen van scoutingloten. Het slachtoffer liep met een groepje over straat toen hij werd aangereden door een auto. De kleine lotenverkoper is naar het ziekenhuis gebracht, maar was nog wel aanspreekbaar. En beschuit met blauwe muisjes in Diergaarde-Bleidorp. In februari werd daar een baby gorilla geboren en nu is bekend dat het een jongetje is. Verzorgers konden tot nu toe niet zien wat het was, omdat moeder gorilla Aya de kleine spruit dicht tegen haar aanhield. Dat is nu dus duidelijk. De komst van het mannetje was trouwens wel een verrassing. Ze zat gewoon al die tijd aan de anticonceptie. Het was ook eigenlijk te vroeg voor haar om een jong te krijgen voor het Europees Fokprogramma. Maar zoals bij mensen ook kan gebeuren... Uh is het toch drachtig geraakt door de anticonceptiepeelding. De verzorgers van de Baby Gorilla hebben drie namen bedacht. Amadi betekent geluk, Ayabu Afrikaans voor wonder en Anayo dat dank God betekent. Op de site van Blijdorp kun je op jouw favoriete naam stemmen. Het weer lekker zonnetje vandaag staat wel een stevig briesje. Daardoor voelt het wat frisser. Het is 12 graden op de wadden en zo'n 15 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 De plaats aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Jor de Roger. Ja, echt, uh, zo heet die uh, beste man. Roger en I wanna be your man. Even na drie uur, welkom terug inderdaad. Zandvoort op zaterdag. Het uh, tweede uur uh, alweer uh, van uh, dit programma. En wat gaan we nu uur allemaal doen, Albert Jan? Nou, over het tweetal praten gaan we natuurlijk even weer schakelen met uh, Jan van der Leden. Voor de wedstrijd uh, SW Zandvoort thuis tegen EDO en HFC. Kijken hoe het eind van de tweede helft de stand van zaken is. Dan hebben we ook, uh, uh, uh, kijken we terug naar afgelopen maandag. Want toen werd er ook voor het eerst gestemd in de Red Bull Lounge. En de eerste die zijn stem uitbracht was Jan Lammers. En daar was ook voor ons aanwezig Jaap Koper. Die natuurlijk met Jan even in gesprek ging over de toch mooie unieke locatie van de Red Bull Lounge. Om de mogelijkheid om te stemmen. Maar ook in het tweede gedeelte van het interview sprak uh, Jaap uh, Koper met Jan Lammers over uh, wat er dit jaar allemaal nog meer mogelijk is dan uh, vorig jaar. Want vorig jaar hadden we nog die coronaregels die vervallen. En uh, kijken wat er nu allemaal uh, nog meer kan gebeuren tijdens de Grand Prix van Nederland. Half vier evenementenagenda, uh, voetbal, Jan Lammers interview... Uh, en de rest natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Genoeg reden om ook het uh, tweede uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Nou, je hoort dat we gaan rap uh, weer uh, door. Uh, anders uh, is het zo vijf uur en uh, we hebben we nog niet uh, alles gedaan. Uh, nee. Albert Jan, dus uh, werk aan de winkel zo op de Zandvoortse radio. De muziek vergeten we ook niet, hoor. Want hier zijn ze nog een keer de Commodores. Tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I bought Yeah. Uh, de Commodores uh, nog een keer met uh, de single uh, Easy. Nou, op de voorreep is het toch gelukt om uh, Jan van der Leeden weer uh, aan de telefoon te krijgen. Jan, hoe is het uh, daar uh, met de wedstrijd van vanmiddag? Jan? Ja? Hoe is het uh, met de wedstrijd uh, van vanmiddag? Nou ja, je zit op te kijken of niet? Nee, nee, nee. Ja, we zijn ook radio aan het maken, hè? dus euh, ja. we doen alles tegelijk hier. Dat is uh, inderdaad, uh, we hebben een soort multicourt uh, hier eigenlijk, zeg maar. maar. Ja, wat leuk is dat hoor. Ja, ja, zeker, ja. zeker. Maar ja, jij kan ons uh, vertellen van hoe het er op dit moment uh, voor staat, uh, Jan. Nou, de wedstrijd, we waren wel veel sterker. En we zijn op het eigenlijk ook wel sterker. We maakten ook uh, een minuut of zes geleden 2-0. We dus denk naar Kat Bakkie. Maar oh ja, toch door een verdedigingsfoutje komt uh, Edo weer terug. en is het nu twee, 1 even, even, Jan, voor uh, alle goede orde. Uh, we, we testen die livestream inderdaad, maar op een gegeven moment werden we eruit gegooid. En nu heb, nou heb ik hem weer terug. Maar be, bij mij is de tussenstand nog 0-0. Nou, dat kan niet. Nee. <laughs> nou, ik, ik, ik zal er eens... Ik, ik, ik, ik zal er ook is... even op, uh, op mijn telefoon... <laughs> ik, kijk, zal, kijk, kijk. ik zal er een screenshot van maken en je toesturen. De, de, nou ja, ja, ja je, je weet het maar nooit. Maar het is 2-1 op dit moment. Het uh, is 2-1 op dit moment, ja. Kijk, kijk. Bij kijk. mij is dan 0-0. Oké. Okay. Of weer 0-0, het was 1-0. Maar oh ja, goed. Ja. Ja, nou ja, in ieder geval. Uh, ja, bij mij is het ook 0-0 trouwens hoor. Dus uh, inderdaad. Uh, op een of andere manier gaat het niet helemaal goed nog met, uh, met de beelden. En zijn we weer terug in de tijd gegaan. Begint we weer opnieuw waarschijnlijk? Ja, waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Dus. Uh, nou ja, het is ook nog ja. een experimentele fase. Zodra het ja. allemaal doorontwikkeld is en dergelijke, gaan we de mensen ook vertellen hoe ze precies op die livestream kunnen komen. En uiteraard uh, uh, misschien ook wel op uh, CFM TV, als het allemaal technisch uh, mogelijk is. Ja, ah, natuurlijk, dat moet lukken tegenwoordig. Ik ben niet zo heel handig, maar... Uh... Wat er allemaal mogelijk is in deze wereld. Ja, nou ja, zo is het ook. Maar in ieder geval zijn we blij dat we jou hebben. Want anders dachten we dat het 0-0 was, hè Jan. Okay. We, we gaan op naar de ah. rust alweer, hè? Ja. Dus. We hebben nou, nog 35 voor de rust. Oké, okay, nou over. Uh, voor, voor de tweede helft komen we uiteraard weer bij je terug. Oké, okay, ik, ik hoor het wel. Uh, oké, okay, ja, tot zometeen, Jan. Ja, oké, dankjewel, Jan. Tot zometeen. Ja. Dat was Jan van der Leen, inderdaad. Uh, op Duitsje de tussenstand. Ja, geen 0-0 hoor. Nee, nee, nee, nee. Want er is 3 gescoord. 2 tegen 1. We staan nog wel lekker voor daar tegen Edo uh, bij Duitsersveld. Het blijft ook wel een echt een uh, zomerhit uit de jaren tachtig. Womming en die en teardrops. En het lijkt wel zomer, want 13 graden op dit moment uh, hier in Zandvoort. <middels> Heerlijk. Dera, dera <laughs> geluid van William, William en de trompetta, Uiteraard naar het origineel van Kourou Josh en Infinity. We gaan het weer hebben over de verkiezingen. Want vanaf afgelopen maandag kon je op een wel hele unieke locatie je stem uitbrengen, albert Jan? Ja, de afgelopen week konden we zelfs op drie dagen, uh, op drie dagen uh, naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste stem werd maandagochtend om half acht s morgens uitgebracht... door ja, niemand minder dan Jan Lammers op het stembureau. Dat was ingericht in de Red Bull Lounge op het circuit. Hij deed dat in aanwezigheid van burgemeester David Molenburg... die ook zijn stem uitbracht en de landelijke media... maar ook de lokale media was aanwezig. En uh, voor ons was daar in persoon aanwezig Jaap Koper... en die sprak met Jan Lammers. Allereerst natuurlijk over de unieke locatie van uh, een stembureau... Maar in het tweede gedeelte van het interview hadden ze het natuurlijk ook nog over de Dutch Grand Prix. Want vorig jaar ja, hadden we nog die coronaregels en dit jaar dus niet. En uh, wat is er dit jaar dan allemaal nog meer mogelijk dan, uh, dan vorig jaar? En Jaap Koper sprak erover met Jan Lammers. we nou op het circuit, uh, de Red Bull Lounge, ja, wie staat er dan bij me? Dat is uh, Jan Lammers. Uh, ja, dit is natuurlijk wel een hele unieke locatie, denk ik. Ja, superleuk. Super en uh, het is natuurlijk ook onze, onze manier om wat extra aandacht voor het stemmen te vragen. En, en uh, hè, er zijn veel mensen die hebben natuurlijk uh, van alles uh, te melden. Hè. Heel veel mensen vinden uh, van erg veel dingen. Vinden ze iets hè, voor of tegen of wat dan ook. Maar die gaan dan niet stemmen. En dit is gewoon de gelegenheid om je gewoon even te verdiepen in van nou, hè, wat wil ik nou, waar sta ik voor? En uh, daar kan je dan op deze manier gewoon door te stemmen een beetje invloed op uitoefenen. Dus dat, uh, daar willen we wat aandacht voor krijgen. Ja. Hoe, uh, hoe staan we? Ben jullie terechtgekomen? Of hebben jullie zelf het vingertje opgestoken van het circuit? Uh, dat weet ik niet. Robert van Overdijk, <laughs> onze, onze uh, circuitdirecteur, die, die heeft natuurlijk gewoon een, een hele goede band met, uh, met de gemeente Zandvoort. Dus ik neem aan dat dat uh, eigenlijk een inkoppertje was. Uh, dus, dus ik denk eigenlijk dat misschien het idee van hem gekomen is. Maar misschien was het ook wel David, onze burgemeester. Okay. Uh, en wat jou zelf uh, betreft, ja, dan moet je natuurlijk vroeg op om uh, hier uh, te, het hokje rood te kleuren. Ja, nou, dat is leuk. Het is gewoon een leuk idee. En dan ben je zelf ook ook enthousiast over. En, en een beetje vroeg op. Daar ben ik niet wars van, dus dat doen we vaak genoeg. Ja. Dus dat vind ik wel lekker. Dan heb je lekker een hele dag voor je. Ja. <laughs> um, nou ja, de, het is natuurlijk een bijzondere locatie. Maar, ja. je, de, maar daar krijg je denk ik ook wel iets voor terug, toch? Een beetje sfeer? Ja, absoluut, absoluut. kijk, We hebben natuurlijk vorig jaar een fantastische Grand Prix gehad en uh, met heel veel enthousiasme ontvangen. Oh. Uh, en nu moeten we het weer gaan doen. En, en uh, ja, dan is het belangrijk dat je scherp blijft. En, uh, en dat je niet, niet ja. alleen... Uh, Probeert het in de algemene zin beter te doen. Maar dat je vooral heel erg goed begrijpt van, van, van, van welke, welke van die dingen moet je aanpakken. Wat zijn je prioriteiten. Eh, want, want je kunt eh, te druk met randzaken bezig zijn. Dus om je echt je prioriteiten eruit te halen. En je daarin te verdiepen. En wat kan beter. En ik moet zeggen dat, dat ik ben dan de sportief directeur van het evenement. Eh, dus dat speelt zich af. Vooral hè, dat is een ambassadeursfunctie. En, en een soort PR functie. En ook een en, want uh, de Dutch Grand Prix is natuurlijk uh, meer dan alleen circuit voor. Dat is ook TIG Sports mm. en dat is Sportvibes. Die drie organisaties die, uh, die doen de Dutch Grand Prix. En, uh, en dan hebben ze vaak één persoon nodig die die drie vertegenwoordigen. Dat mag ik dan doen. Okay. Uh, en dat is uh, vaak wat drukker naarmate het evenement dichterbij komt. Dus, uh, ja. uh, is het spel al een klein beetje op de wagen als het gaat om die uh, Dutch Grand Prix? Nu we het er toch even over hebben. Nou, in de, de, de, de, de grote lijnen Natuurlijk wel, he, daar, daar, die, die, die staan allemaal uit. We hebben natuurlijk gewoon ook een voorbeeld van vorig jaar. Ja. He, dus dus uh, heel veel dingen die, die staan al uh, Maar een aantal andere nieuwe ideeën die worden er wel vaak aan toegevoegd. Maar het is wel fijn dat, dat gewoon de voorbereiding voor de eerste Grand Prix zo goed is geweest. Want dat helpt je ook met de volgende Grand Prix. Oké. Okay. Uh, is er nog iets bijzonders te verwachten uh, wat, wat betreft het programma? Of kan je daar ook al nog niet al te veel over kwijt? Nou, daar kunnen we wat over zeggen wordt in eerste plaats natuurlijk een stukje drukker. Uh, wat heel erg leuk is dat vorig jaar konden we, konden we bijvoorbeeld het staande publiek hè, dat was jammer genoeg waren dat de goedkope plaatsen voor, voor de vrijdag, zaterdag, zondag uh, die, die, die mochten we gewoon niet ontvangen vorig jaar hè, omdat je moest zitplaatsen bieden. Uh, en dat was erg jammer, want juist diegene die gewoon die hele voordelige tickets hadden gekocht, die, die, die mochten we niet uh, vermaken hier. Gelukkig zijn die er dit jaar ook bij en dan krijgen we ook wat meer het traditionele gezicht dat die duinen wat meer gevuld worden dus dat, dat zal sowieso al een stuk mooier zijn. En we mogen ons entertainmentprogramma natuurlijk uh, hopelijk met heel veel trots ook mooie artiesten uit gaan dragen. Dus nee, ik, ik verwacht echt wel dat het, uh, het kan nog mooier. Dankjewel. En, en zo is het maar net, Jan. En uh, die duimkaartjes, ja, die gaan dan ook weer uh, terugkomen. En dat hoort gewoon bij het Sanfense circuit uiteraard, hè. Een uh, duintopje pakken ja. en dan uh, genieten van uh, de mooie races en uiteraard ook de... Formule 1 op het uh, circuit. Jaap Koper die sprak uh, afgelopen week, afgelopen maandag inderdaad uh, op het uh, stembureau op het circuit. Met Jan Lammers over uh, de race en ook de aankomende race begin september van dit jaar.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 What is this madness that makes my motor run, and my legs too weak to stand? I go from sadness to acceleration, like a robot at your Look what you're doing to me I'm utterly at your whim All of my defenses down Your camera looks through me With its x-ray vision And all systems run aground All I can manage to push from my lips Is a stream of absurdity I'm so de disco-klassieke van de Pointer Sisters uh, hoor je bij CFM. Dat was uh, de single 'Automatic'. Straks om vier uur gaat hij uiteraard uh, beginnen de kwalificaties van de eerste race. En uh, de eerste race van de Formule 1 van dit jaar in uh, Bahrein. En uiteraard gaan we die straks in het uh, derde uur voor je in de gaten houden. Maar eerst is het half vier geweest en dat betekent tijd voor de evenementenagenda. Op uitnodiging van stichting Classic Concerts Sandvoort treedt Haarlem Voices, een gedreven vocaal ensemble van 15 zangers en zangeressen, morgen op in de protestantse kerk. Onder artistieke leiding van dirigent Sarah Barrett zingen zij a cappella kwalitatief hoogwaardige werken uit alle stijlperiodes van de renaissance tot eigentijdse muziek. Dit alles vindt plaats in de protestant, uiteraard in de protestantse kerk aan het Kerkplein. De uh, ingang aan de Poststraat. Het begint morgen allemaal om drie uur en de toegang is slechts vijf euro. Ook morgen van twee tot vier vindt er in Pluspunt Zandvoort een lezing plaats uh, uh, in zaken kunstgeschiedenis. De toegang is tien euro per persoon. En u kunt zich aanmelden uh, via www.wijksteun.deblauwe Lezing kunstgeschiedenis morgenmiddag van 2 tot 4 in pluspunt. En de toegang is 10 euro. Dan hebben we natuurlijk ook nog op de, in het uh, Pop-Up Museum... Uh, een verzameling geluidsdragers en bomschuiten en meer. Die zijn geopend van vrijdag tot met zondag van half 1 tot half 5. Dat is het Pop-Up Raadhuis Museum Haltestraat Zandvoort. De toegang is 3 euro per persoon en een museumkaart is gratis. En dan hebben we natuurlijk ook de speelzolder in het Zandvoortsmuseum. Uh, dat, uh, dat is geopend van woensdag tot en met zondag van 11 uur s morgens tot 5 uur s middag, s middags. En de toegang is voor kinderen gratis. Kees de Muis voor kinderen. En dan hadden we de Zandvoortse uh, volkl Vereniging De Wurf. Dat zou in principe op 26 maart een toneeluitvoering geven. Maar door alle beperkingen vanwege de pandemie is er te kort tijd geweest om goed met elkaar te repeteren... en ook zijn er te weinig reservespelers om iemand te vervangen... bij bijvoorbeeld een positieve coronatest. Dus is er voor alle zekerheid besloten om de uitvoering naar 24 september... dus liefhebbers zetten het vast in uw agenda, 24 september te verschuiven. Het bestuur en spelers hopen de liefhebbers van de Wurf... op deze nieuwe datum te mogen verwelkomen. En dan, ja, het is al vijf voor twaalf, maar volgende week is natuurlijk het grote sportevenement van Stichting Le Champion. En die heeft besloten de inschrijving van de 30 van Zandvoort en de Zandvoortse Circuierin nog te verlengen tot en met morgen. En dat is dus voor de 30 van Zandvoort en de Zandvoortse Circuierin. Het sportieve weekend in Zandvoort wordt op zaterdag 26 maart met de tiende editie van het wandelevenement de 30 van Zandvoort geopend. Voor deze jubileum-editie is een speciale route van 35 kilometer geïntroduceerd. Inschrijven kan dus nog tot en met morgen via www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl En ook de Zandvoort Secrieren staat nog inschrijving open tot en met morgen. Want op zondagochtend 27 maart starten duizenden hardlopers in de pitstraat van de cm.com circuit Zandvoort... Recent over de nieuwe curbstones en kombochten starten zij hun hardloopwed-avontuur. Alle deelnemers lopen een ronde over het glooiend asfalt... en er staat al meer dan 10.000 hardlopers ingeschreven voor deze 13e editie. Dus u kunt daar ook nog tot en met morgen over inschrijven... en wel via www.zandvoortsecrueren.nl www En zoals gezegd, ook goed nieuws voor Pride at the Beach. Dit jaar gaat het festival ook weer in volle glorie drie dagen plaatsvinden... En het bestuur is al druk bezig met de, de, de voorbereidingen. Voor u nog even de data voor de Pride at the Beach. Zondag 31 juli gaat die van start. En het evenement duurt tot en met dinsdag 2 augustus. Dankjewel Albert-Jan. En we hebben trouwens een uh, mooi boekje gekregen van de organisatie en de gemeente. Over uh, inderdaad het uh, volgende weekend van uh, Le Champion. Met uh, onder meer de omloop van Zandvoort, de Secuiren uh, en welke vergeet ik nou nog? Uh, Omroep van Zandvoort, Run en de 30 van Zandvoort. Ja, precies. Dat uh, volgende week, uh, uh, dit volgend weekend uh, in uh, Zandvoort. En uh, moedig alle wandelaars, fietsers en lopers, vooral uh, vanaf een van de horeca-gelegenheden, uh, aan uh, in het uh, centrum van uh, Zandvoort. En heel veel plezier en ook de groeten van uh, wethouder uh, toerisme Ellen Van so, I Ik weet niet wat het game is. I don't really know how to play it You're taking your time getting back Oh, I thought we left that back in high school The way you got me waiting here for you Ain't nobody got time for that You don't need to lie to me, let it be known If your social anxiety's having a go Yeah, whatever it is, you can always let me know Cause I don't wanna be somebody you miss. I don't wanna be somebody you wish. You had another chance to change the ending. I can't wait around if we're pretending. I don't wanna keep some promise you broke. I don't wanna be somebody that you used to know. I said it once, I'll say it once again. In case you missed it. In case you missed it. I'll say it once again. In case you missed it. I'm.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 I don't wanna be somebody, miss. I don't wanna be somebody. -ness.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 Ik ben in ieder geval heel blij met deze nieuwe single van Matt Simons. In case you missed me. Ja, inderdaad een plaatje wat uh, waarschijnlijk binnenkort de hitparaders uh, gaat, uh, gaat betoveren uh, met, uh, met de klanken. Uh, inderdaad, van zijn nieuwe single. Wij draaien hem alvast op de zaterdagmiddag bij Sioux. Goedemiddag allemaal, leuk dat je luistert. We gaan weer naar Duintjesveld toe voor de tweede helft van de, van de wedstrijd. Als het goed is hangt Jan van der Lede onder de knop... en kunnen we weer met hem gaan praten. De tweede helft, Jan. Ja, we, we, we hadden het net nog even over de beelden... om daar heel kort op terug te komen. De beelden zijn wel live die wij te zien krijgen. Alleen het scorebord blijft op 0-0 staan, dus... Waarschijnlijk is er iemand die die knopjes in moet drukken of uh, niet in moet drukken. Dan Gaat er daar iets niet helemaal goed volgens mij? Ik weet ook niet hoe dat gaat, hoor. er hangt één camera die hangt bovenop de tribune. En daar wordt alles bij gedaan. Die ja, tuurlijk. Maar uh, die zal uh, waarschijnlijk niet uh, de doelpunten kunnen tellen. Dat moet uh, met de hand gedaan worden, denk ik, of ja, niet? Ja, ja denk ik wel. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, maar nou, het scorebord staat gewoon op 2-1, hoor. Dus ah, kijk, okay. nou, dat zijn uh, positieve berichten in ieder geval. We zijn de kleedkamer uitgekomen. Hoe lang, uh, of hoe laat uh, zijn we weer begonnen? Uh, we zijn nu zes minuten bezig. Oké, okay. nog wissels uh, in twee, geweest uh, in de rust? Nee, wissels van onze kant in ieder geval. Oh, Dillen. Wie is Dillen ingelopen? Oh, Dillen Kreuger is hetzelfde ingekomen voor Koen Gielsen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus, nou ja, in ieder geval uh, proberen we uiteraard uh, de voorsprong uh, te behouden tegen, uh, tegen Edo. Want uh, hoe staan zij in de competitie tegenover elkaar? Uh, weet je dat, Jan? Uh, wij staan 60 of zevende. En uh, Hedo staat wel een paar plaatsen lager. Oké, okay, nou, dus, ja, het ja. dus... Het is ook echt een wedstrijd die daar moet te winnen. Ja. Als je naar uh, de stand kijkt. Ja, ja, ja, ja om uh, weer een stukje, een stukje naar boven te gaan, bedoel je. Ja. Oké, okay, nou... Oh, uh, we, is echt mooie we gaan er vanuit uh, dat dat uh, gaat lukken. Gewoon uh, 2-1 uh, uh, op die moment uh, de stand. En uh, ja, ja, hebben we ook echt het overwicht uh, op het veld. Ja, we zijn, we zijn gewoon sterker. Dus we sterven nu wind, met wind tegen. En dat is meestal niet het slechtste voor ons. De bal is beter te controleren. En, uh, en daardoor kan je ook beter opbouwen. Okido, nou de kop is eraf voor de tweede helft. Jullie zijn zeven minuten onderweg. We komen tegen 20 uh, uh, over uh, vier bij je terug tegen het einde van de tweede helft. En uh, hopelijk met... Uh, jou, goed nieuws. Dankjewel, Bedankt. Jan van der Lede vanaf Duintjesveld. En hier is uh, Vanessa Paradis. Babes. Bienvenue, c'est zo? Je noirais bien, c'est pour 10 ans, mais j'en prendrai pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Ma. in de zomer vandaag even een uh, zomertwingelstueur tussendoor gedraaid op de zaterdagmiddag. Je als eerste Vanessa Paradis en Joe Le Taxi. En erachteraan uh, Hélène Julien-Claire was dat uiteraard weer uh, met een hele bekende Franse single. Een hele grote hit uh, geweest. En nog steeds trouwens wordt er wordt heel veel gedraaid uh, op de diverse radio's dus ook de bij ons bij CFM. We gaan het uh, nog even één keer hebben over het uh, parkeerbeleid... Het nieuwe beleid wat vanaf juli uh, ingaat. En uh, er zijn toch wel wat uh, dorpsgenoten die zich uh, daar uh, zorgen om uh, maken. Ja, en uh, ik zou de, zou de, de gemeenteraad en uh, de, de, de wethouders maar een kijkje nemen in Katwijk. Want die hebben datzelfde systeem wat wij dreigen ook uh, krijgen. En wat daar de gevolgen van zijn, kunnen ze in Katwijk uh, haar fijn uitleggen. Zoals gezegd, Rob, uh, vele uh, bewoners uh, in Zandvoort vrezen dat het gedaan is met rust- en parkeerplekken in hun buurt... als er in juli betaald parkeren wordt ingevoerd. Het parkeertarief van 3,50 euro per uur in de straatjes uh, achter de boulevard bijvoorbeeld... gaan dagjes mensen en toeristen niet weer... Het karakter van, van onze buurt wordt hiermee aangetast. Dat is echt niet goed, zo vertelt Ruud Houweling, bewoner van de Oosterparkstraat. Waar nu alleen nog een vergunningstelsel voor bewoners geldig is. En straks staan we alle, staan, krijgen we alleen maar een lange file in onze straat. En met name in de, op de mooie dagen. We, de, we hebben deze reportage van onze collega's van NH al een keer eerder uit, uitgezonden.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 Dus uh, wat dat aangaat, um, ik denk zelf dat, deze, dat ze deze straten gewoon zien als een, als een uh, labmiddel om een, uh, een tekort wat ze nu krijgen, omdat ze op de boulevard 200 parkeerplaatsen hebben opgeofferd voor een herinrichting, uh, dat ze dat hier um, ja, een beetje goed maken.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 toeristen die naar het strand toe gaan, daar zullen parkeren. Al denk ik dat het wel meevalt, gezien dat ik reacties, heel veel reacties heb gehad... op het bericht dat wij geplaatst hebben over het parkeertarief van 3,50 euro per, per uur. En heel veel toeristen hebben daarop gereageerd. Die zeggen van, dat gaan wij dus niet betalen. Dan gaan we gewoon Stansvoort mijden. Of in ieder geval wel parkeren op plekken waar het voordeliger is... 3,50 euro per uur is echt een hele hoop geld. En uh, als je dan een paar uurtjes naar het strand toe bent... dan uh, kan je echt je portemonnee uh, trekken. Dat gaat mensen toch wel enigszins afschrikken. Uh, aan de andere kant begrijp ik ook... dat je graag in je eigen straat uh, wil uh, kunnen blijven parkeren. Een ander nadeel is wel weer... van als het alleen maar vergunninghouders is... dat uh, de meeste mensen overdag met hun auto naar het uh, werk zijn. Dus dan krijg je... ...dat de toeristen geen enkele plek meer kunnen vinden op topdagen ...en straten in Zandvoort gewoon leegstaan... ...omdat de mensen gewoon naar hun werk toe zijn. Dus voor alles is wat te zeggen... ...en het is altijd moeilijk om een goede oplossing te vinden. Er moet aan geschaafd worden... ...en dat is in ieder geval de duidelijke boodschap... ...ook voor deze nieuwe raad die er aan gaat komen... En in Katwijk is het ook al een uh, puinhoop. En misschien is het in uh, Den Haag ook wel niet zo fijn. Je weet het helemaal niet, dus uh, we gaan het uh, in de gaten houden. Hier is trouwens uh, de plaat van uh, Harry uh, Klokkenstein nog een keertje. En OO Den Haag. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Na het eten een patentje: voetbal in de dat was langs de len... En in december met de hele buurt op jacht, om kerstbomen te razen. Op Aljaarsavond fik je stoken, vooral die auto-banden rookte van. Ik zou best nog wel een keertje met die alweer naar ADO willen kijken. In het zuiderpark de Lange Zee, een warme worst super, om je heen. Lekker kankeren op Theo de van der en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat doopt die erkel, dat stijf vast overheid. O, oh, oh haag. mooie stad. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5